Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere ziekenhuizen openen weer speciale corona-afdelingen. Dat is onder meer gebeurd in Amsterdam, Alkmaar en West-Friesland. Nu het aantal besmettingen toeneemt, zien ook de ziekenhuizen weer meer coronapatiënten binnenkomen. De speciale afdelingen moeten voorkomen dat andere zorg stilgelegd wordt. Maar dat lukt nu al niet overal. In Leiden moesten ze al een aantal operaties uitstellen. omdat het personeel te druk was, zegt deze arts. Op het moment dat wij een afdeling zeg maar, belasten met COVID-patiënten. waarbij we dan praten we over 8 tot 10 patiënten op zo'n afdeling. dan heb je onmiddellijk 17 extra verpleegkundigen nodig om die zorg te leveren. Ja, en die haal je dus van andere afdelingen. Op dit moment liggen de intensive care bedden nog niet echt vol, maar op de gewone verpleegafdelingen wordt het wel steeds drukker. Er is in Zeeland ruim 100 keer naar de brandweer gebeld vanwege de storm. Op meerdere plekken vielen bomen en takken op woningen of wegen. Ook kwamen er enkele daken los. Ook in Zuid-Holland waren er problemen. Bij het Australische eiland Tasmanië zijn in totaal 108 walvissen van de 500 gestrande walvissen gered. Crews in Western Tasmania are om to move terug animals back out to sea. At least 380 whales have died en hun carcasses moeten worden to be disposed of. Waarom de walvissen precies in ondiep water terechtkomen is onduidelijk. Maar experts denken dat ze op zoek waren naar voedsel. En veel mannen zullen niet weten hoe die eruit ziet. Een spiraaltje. Toch vindt drie kwart van de jonge mannen en vrouwen... dat ook mannen verantwoordelijk zijn voor anticonceptie. Dat, onder, dat onderzocht seksualiteitscentrum Rutgers. Maar daarover praten, dat doen stellen in praktijk vaak niet. In de praktijk zien we dat maar een derde... ...met elkaar praat over welke anticonceptie ze dan zouden willen gebruiken. Dus blijkbaar zit er ook nog iets lastigs om hierover echt in gesprek te gaan. Als man kun je dan het best vragen of de anticonceptie bevalt... ...en wat bijvoorbeeld de bijwerkingen zijn, vindt Rutgers. Het weer nog, het is nogal wisselvallig. Vooral in het zuidwesten vallen enkele buien, kan ook met wat onweer. Op andere plekken wordt het overal zonnig. Later vandaag gaat het bijna overal regenen en het wordt zo'n 15 graden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 Gezellig en onrecht, maar heb je nog de hele wereld meer plezier? Reuze pret en vertier. Waar leer je de Amsterdam pas kennen? Waar moet je aan het bevennen? Waar onttrekt het goud Waar vindt men de klop van Amsterdam? In de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 Waar ik door te wilde kant. Met een muilezeltje door heel Mexico. Het heet Mexico. Nou dan Mexico. Dempels en palmen en heren. Flamingos en slangen met vieren. We trekken door bekenen, volgen de stromen en drie. Iedere bron, De vogels zijn anders De vissen zijn anders De zon is een andere zon Terra Carriete Terra Templada Guadalajara Jopta, jopta, jopta, jopta We rijden de bergen op We gaan naar de bovenste top Van de bovengaten peddelt Bovengaten peddelt Bovengaten peddelt die zo heet, moet wel machtig zijn, zal reusachtig zijn, ai ai ai. Met een, Met een maneteltje door heel Mexico. Het heet Mexico. Ik zeg Mexico. Vlinders zo groot als mijn hoed. Bloemen zo rood als mijn bloed. De bomen zijn anders, de sterren zijn anders, de de hemel is anders, de regen is anders, de maan is een andere maan. Terra, carrière, terra, temple, la, lula, gwerne We rijden de bergen op, we gaan naar de volgende top. Van de boog, baga, baga, baga, baga, baga, moet wel machtig zijn, zal reusachtig zijn. De dor. van de bobo ga, de bobo ga, de de bobo ga, de de En zo heet, moet wel achter zijn, dan weer zijn. Ai, ai, ai. Zem, zem,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 mijn jongen, jij bent geen moef, jongen Lief. Toen luister naar je moeder. In die cel, daar hoor jij toch niet uit. Thuis was wacht de handen uit de mouwen En ging met noens de energie opnieuw weer een zender bouwen En in de ether hoorde men weer draa stemgeluid De moeder van de zendpiraat stond duizend angsten uit ze smekte haar kind, maar hij schoof ieder bezwaar op zee. Jo, wie, luister naar je moeder. In een cel, daar hoor jij toch niet uit. Jij bent vrij, doe dit dan voor je moeder.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 met de moeder van de zendpiraat. En daarvoor een stukje uit ja-zuster, nee-zuster... met de popa pet. zien we hem Zandvoort... lokaal om vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee... op reis terug in de tijden... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zou meteen Eddie Christiani... ook Willy Durby komt eraan. maar is die Peter van Os en Henriette... met wilde rozen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 Jij deed mij denken aan rozen, rozen met doorns op mij. Bloemen die mij nog vervelen, ze jouw beeld.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 Ik nooit meer. Droom nog altijd, dat wil ik wel weten. Op een avond.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 Ik wil vinden op een avond, dan zie ik je veel.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 Kijk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 Hommelen. En maar kijken naar de kont van het paard In de retengien In de retengien In de retengien re Helemaal een Wat een tijd, oh wat een tijd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 He bavaren, he goed bavaren. Dan laat ik jou verzekeren for under half million. And telkens nou ik had zus het deksel open doen, and dan strijk ik je zo so, saftjes langs je haren. Dan lig je in de vatten, and niemand kan erbij. Ginder. The you can steal in, you've been hailing them all for May. Eek, so all a leaf star in a doe ship, will endure it. And then Telkens even kijken, hail voorzichtig, even kijken. Then Telkens even kijken and soon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 Daar in het land ver weg, achter de heuvels. En na de laatste horizon, begint misschien een andere tijd.